4 uur. De Radio 1 Sportshow. Tim Overdijk en Tom van Teg. Ja, goedemiddag. In het komende uur onder andere 800.000 boeken van Simone van der Vlucht... liggen er klaar in de boekhandels om uit te delen. Want ze schreef het cadeau voor de maand van het spannende boek. En straks is zij hier. En ook de komende uren kateren we nog even door naar dat verlies van gisteravond. We zijn natuurlijk ook bij de tennisfinale op Roland Garros. Maar het is de hoogste tijd voor Het Nieuws Nu met Gert Kluk. Een aardbeving voor de kust van Turkije heeft een aantal Griekse eilanden en het zuidwesten van Turkije getroffen. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter, lag 70 kilometer ten oosten van het Griekse eiland Rodos. Op het eiland renden mensen volgens ooggetuigen massaal de straat op, maar er zijn geen berichten over schade. De aardbeving was tot in de Griekse hoofdstad Athene te voelen. In het centrum van Amsterdam is een dode gevallen... bij een grote brand in een woonhuis aan de Nieuwezijdsvoorburgwal. De Galenmierde brandweer vond op de stoep een zwaargronde man... die waarschijnlijk uit het brandende gebouw is gesprongen of gevallen. Op weg naar het ziekenhuis is hij overleden. Het gebouw wordt nu gestut omdat het dreigt in te storten. Een bezoeker van Holland Casino in Eindhoven is vannacht miljonair geworden. De 56-jarige man had 7,50 euro ingelegd op een speelautomaat... en won de Mega Millions jackpot. Hij krijgt een bedrag van bijna 2,7 miljoen euro belastingvrij is de hoogste jackpot die Holland Casino ooit heeft uitgekeerd. De winnaar wil anoniem blijven. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen uh, is nog niet opgeëist. Maar in het verleden heeft de radicaal-islamitische groepering Boko Haram diverse aanslagen op kerken gepleegd. Honderden mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking geleidelijk toe. Morgen bewolking en van tijd op tijd regen. Het wordt dan 18 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig. AMB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam een file door een ongeluk op de A20. Zowel richting Gouda als richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam-Krooswijk twee kilometer file. Maar het ongeluk gebeurde op de rijbaan naar Hoek van Holland. En Daar is de rechterijst ook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Kraks hoort u weer van Luc Iking. Zoals elke dag wat de sporters op Twitter allemaal te melden hebben vandaag. En we zijn bij de sport van dit moment: Roland Garros en de Ronde van Zwitserland. En ja, we gaan maar eens beginnen in Parijs, Mark Brasser. Want de ene breek na de andere vloog ons om de oren aan het begin van de partijen. Ja, dat klopt. Er zijn zeven games gespeeld, Tom. 4-3 in het voordeel van Nadal. En inderdaad wat opvalt. Beide spelers hebben veel moeite met hun service. Nou hebben we dat in de afgelopen dagen wel vaker gezien. De omstandigheden zijn moeilijk. Er is veel wind. Het was net 3-2 in het voordeel van Rafael Nadal. De Spanjaard serveerde zelf stond een break voor. Kon er 4-2 van maken. Ja, het werd 40 gelijk. En toen een dubbele fout van Nadal. breakpoint dus voor Djokovic. Die pakte die break. Kwam terug tot 3-3. Knap. Want ja, de hier stond 3-0 achter. De wedstrijd dus weer in evenwicht. Uh, Djokovic veer bij 3-3. Ja, komt op breakpoint tegen en slaat dan een dubbele fout. 4-3 dus in het voordeel van Nadal. Nadal die al twee keer zijn service verloren heeft. En het grappige is, tot aan deze partij verloor de Spanjaard pas één service game. Dus hij heeft in deze partij al meer service games verloren dan in het hele toernooi tot nu toe. Goed, 4-3 dus in het voordeel van Nadal. Het is een boeiend gevecht waarin Djokovic zich goed terug heeft gevochten in de partij. Uh, lange rallies, mooie rallies. Ja, de baan is ook moeilijk om te bespelen. Uh, het is vocht... Dus de baan is, is traag, de ballen zijn zwaar. Ja, dat is natuurlijk wel in het voordeel van Nadal. Hè, die, die van het power tennis moet hebben. Die van het, het krachttennis, die de rally aan wil gaan met zijn tegenstander. Djokovic scoort af en toe wel. Vooral met zijn voorhand. Een paar mooie uithalen van de Serviër gezien. Maar ja, hij staat wel met uh, 4-3 achter. Nadal serveert. Het is 30-15 in het voordeel van de Spanjaard. En van het rode gravel in Parijs naar het gladde asfalt in uh, Zwitserland. De ronde daar. Sebastian Timmerman. Wat is dat er gebeurd? Het ligt er nog wel droog bij, gelukkig. Met nog 57 kilometer te gaan. Want uh, ze hadden wel wat regen voorspeld. Het is ook zwaar bewolkt in het zuidwesten van Zwitserland... waar het Peloton rijdt op weg naar Verbier. Peloton, 3 minuten en 15 seconden achter de twee koplopers aan. Maar gelukkig is het dus nog droog. Want als het dan gaat regenen, dan uh, wordt die weg nog... Uh, uh, ze kan het behoorlijk glad zijn. En liggen er natuurlijk allerlei gevaren op de loer. Er is weer wat bevoorrading voor een van de twee koplopers. Alessandro Bazana, het is een Italiaan. Die zijn hele carrière zijn hele wielencarrière op het hoogste niveau. Al uh, rijdt voor Amerikaanse, Australische ploegen... nu in Amerikaanse dienst dus ook weer bij dat uh, Team Type 1 ploeg... die bekend staat omdat ook een aantal diabetespatiënten... daar uh, met een proflicentie in rondrijdt... om te laten zien dat je wel degelijk op hoog niveau kunt sporten... als je leidt aan die ziekte. En hij rijdt uh, daar de hele dag al samen voor aan. Samen met Ryan Anderson, het verschil is twee jaar in leeftijd. Bazana, 27 jaar. En de Canadees, Ryan Anderson, is 25 jaar. Maar je ziet aan de manier van rijden dat hij vermoedelijk meer en meer toeneemt. De verzuring in de benen meer en meer toeneemt. Groter en groter wordt. En dat peloton hoeft alleen maar het tempo netjes te onderhouden om het verschil langzaam maar zeker te dichten. Drie minuten en vijf seconden. Je ziet de uh, seconden eraf tikken in peloton. Is het Gregory Rast, de ploegenoot van Fabian Cancellara, die gisteren in eigen land natuurlijk een gevoelige nederlaag leed in die korte tijdrit ten opzichte van Sagan. Sagan was vier seconden sneller dan Cancelara Rast. Heeft het uh, tempo of leidt de dans in dat Pelotonnen. Daarachter zagen we de Duitser in Nederlandse dienst. Dat wordt woensdag weer uh, sajant Grisha Nierman, de uh, superknecht van Rabobank. Ook meewerken daarvoor in. Dus ik ben benieuwd wat Geesink, Kruiswijk en Mollema straks van plan zijn op die slotklim naar Verbier. Maar het duurt nog wel even 55 kilometer nog te rijden in totaal in deze rit. Drie minuten en zijn we weer wat seconden vanaf de voorsprong van de twee koplopers. Al nou, een beetje nakateren, zeiden we al. Want de herstelling in Den Landen is groot. Blijkt na de 1 0 nederlaag op de Denen. De spelers van Oranje hebben de eerste training. Althans, de spelers noemen dat een uitlooptraining. En de reserves die doen dan wat. Die hebben ze er alweer op zitten met elkaar. Maar in de cafés, bijvoorbeeld in Nijmegen... blijft de kater nog behoorlijk hangen. Verslaggever Matthijs Holtrop. Er hangt nog een enkele oranje ballon aan de gevel... van Café de Tempelier in Nijmegen. Op het terras, mensen die napraten over de kater van gisteren. Ja, hier hebben we ook uh, gekeken, ja. was uh, veel lol en alles. En, uh, we ja. hebben verloren, hè? Ja, dat is wel schoen. Ja, ja dat is wel jammer. Ik zeg, als ik miljoenen heb verdiend, net zon, dan heb ik zeker gewonnen. Hoe bedoel je? Hun krijgen zoveel betaald. Ja. En dan moeten ze een keer winnen ja, van maken en dan verliezen ze. Oh, je bent boos hoor ik al. Fleurstel. Ja, gewoon zuipen. Gewoon doorgaan. Verstand op nul en uh, ja, het is jammer dat ze verloren hebben, maar ik drink er die minder om. We hebben we nog twee wedstrijden. We kunnen het goed maken. Ja, we kunnen het goed maken tegen Duitsland en Portugal. En binnen zitten de mannen met de grootste kater, zo lijkt het. Zij drinken geen bier tussen de middag, maar een goed glas water. Ja, gewoon doorgaan. Ja, gewoon ernstig kijken, gewoon doorgaan. gewoon doorgefeest? Ja, gewoon doorgefeest. Ja, Ondanks het verlies? Ondanks het verlies, ja. Okay. We hebben het laat? Uh, half zes morgens. <laughs> <laughs> het is verdriet gewoon weggefeest. Ja, inderdaad. Gewoon doen. Ja. Ja. En hoe is dat met jou? Een stuk slechter. Ik zit hier nog in het watertje, want eh, het is net wel een bier eh, in de terugweg bewandeld. Ja? Ja, het is eh, zwaar vandaag. Was de kater van het voetbal al zo groot? Ja, klopt. We zijn eh, van het trasje gezeten, hier voor een groot scherm voetbal gekeken. Daarna nog eh, even opgefrist, gedoucht, omkleed en eh, toen eh, er toch weer tegenaan gegaan. En degene die achter de bar staat, jouw naam? Daan. Daan, de barman. Eh, winst of verlies, maakt dat nou ook veel uit voor de omzet? Nou, je merkt gewoon dat als het verloren uh, is, dan stroomt iedereen naar huis. Ja. Dus dan is het klaar. Voor de omzet is gehalveerd of misschien wel een kwart. Echt waar? Maakt dat zoveel uit? Ja, dat maakt heel veel uit. Hoe ging dat gisteren dan? Uh, nou ja, het begint en dan, uh, omdat de wedstrijd zo vroeg is, loopt om half zes pas vol... En dan om, uh, om kwart voor zes staat het gewoon vol. En dan begint die wedstrijd. En in de rust zie je al mensen moren en al twijfelen om naar huis te gaan. En na de wedstrijd is het gewoon klaar. Jongen, jongen, Ja, hoort erbij. hoor. Ja. En mensen die dan naderhand hun verdriet maar wegdrinken? Die worden op een gegeven moment vervelend. Omdat uh, dat is een slechte dronk waarmee je start. Dus dan is, wordt het sowieso al vervelend. Ja, dus dan wordt het gewoon een hele nare avond. Dan trek je eigenlijk de lijn van het verlies gewoon door. Ja. En hoe is het uiteindelijk verlopen? Ging iedereen uiteindelijk rustig naar huis? weet het nog wat? Uh, nou, je hebt altijd nog wel wat vaste gasten die komen. Maar, nou ja, het is een, uh, een gezapige zaterdagavond geworden. Ja, dus dat moet woensdag echt wel even worden goedgemaakt. Woensdag tegen de Duitsers, dat wordt heerlijk, denk ik. Dit is de Radio 1 Sportzomer. met Tom Vallevek en Tim Overdik. Twisting twistin by the moon. Twisting by the moon. Twisting, twisting by the moon. Sitting, Sitting in a small cafe now. Swing, swing, swing to the cabaret. Wanna see a movie? We natuurlijk. Het is van even geleden, Twisting by the Pool, de ja, Dire we... Straits. We gaan weer even naar. Ja, ik ja, Het is van even geleden. 50. 29 jaar geleden. We gaan naar uh, Parijs, uh, Nadal en Djokovic. Uh, hebben ze eindelijk een keer een service gehouden, maar zoals <laughs> Niet zo cynisch, Tom. Nou, is een vraag, hoor. is een vraag. <laughs> 5-4 is het in het voordeel van uh, Nadal. Ja, Djokovic heeft uh, zojuist een service gehouden inderdaad. Maar het is nu Nadal die serveert voor de winst in de eerste set. Hij staat op uh, 30-15. Ja, het, het, het probleem in deze eerste set voor uh, Djokovic... De eerste set is natuurlijk nog niet gespeeld. Maar als je kijkt naar de cijfers... dan zie je dat uh, Djokovic met zijn uh, service... zijn eerste service percentage is... Dus hij ligt onder de 50%. Dat betekent dat hij veel gebruik moet maken van zijn tweede service. Ja, en, en dan geef je het initiatief natuurlijk uh, uit handen. Die eerste service, dat percentage, moet gewoon omhoog. Ze Eventino nodige fouten ook voor Djokovic. Maar eerder al gezegd, die maakte niet vooral aan het begin van de set... toen hij ja, warm moest draaien, er nog niet helemaal uh, lekker in zat. Uh, Djokovic heeft ook al, al acht breakpoints tegen gehad. Nadal heeft er maar drie benut. En Nadal serveert gewoon beter en maakt minder fouten. Djokovic is natuurlijk wel uh, meer winners. Hè. Hij is de meer aanvallende speler. De speler die gaat uh, voor zijn shots. Ja, nou, dan maak je fouten. Uh, percentage moet wel, ook dat percentage moet zeg maar naar beneden. Dat moet beter worden. Want anders wordt het natuurlijk ontzettend lastig als je meer onnodige fouten maakt en dat je winners slaat. Als die balans negatief doorslaat, ja dan wordt het een heel erg moeilijke partij. We zitten nu midden in een, in een fantastische rally, een belangrijke rally. Want het is 30-15 voor Nadal. Als de Spanjaard dit punt pakt, komt hij op 40-15 heeft hij twee punten. Met werkelijk een fenomenaal dropshot legt Nadal, uh, pakt hij het punt moet ik zeggen. Nadal dus op 40-15. En dat betekent dat hij op setpoint ja, hij varieert goed, uh, Nadal. Het was een uh, geweldige rally. Enorm hoog tempo. Die enorme uithalen van, uh, van Nadal. Die kan dan inkomen omdat de bal van Djokovic uh, iets te kort is. En dan met een mooie enkelhandige slice backhand uh, legt Nadal die bal kort over het net. Djokovic stond uh, ver achter de baseline. Moest uh, heel wat meters maken om uh, de bal te halen. Ja, en hij is, uh, hij is te laat. Hij glijdt nog wel uh, naar de bal toe. Maar uh, hij weet dat hij die, dat die geklopt is. Schitterend punt van uh, Nadal. Ja, en buiten dat het een fysieke partij is op een zware baan, is dit natuurlijk ook. Een, een mentaal gevecht tussen de twee beste gravel-tennissers van de wereld. Nadal nu op 40-15 concentreert zich, legt aan voor zijn, voor zijn eerste service. Die eerste service zit erin, dat is belangrijk. Ja, dan heeft hij het initiatief in de rally... en dan met zijn voorhand knalt hij de bal werkelijk, werkelijk diagonaal de baan uit. En dat betekent dat de eerste set is gespeeld. Een eerste set waarin Nadal het beste begon, waarin Djokovic moeite had. Nadal op een 3-0 voorsprong kwam, waarin Djokovic terugkwam tot 3-3. Maar toen, mede door die dubbele fout, werd Djokovic opnieuw gebroken... En wint Nadal uiteindelijk de eerste set met uh, 6-4. Mooi tennis, spannend tennis, het is close, het is een gevecht, het is, uh, het is, het is, het is... psychologisch is het een gevecht, het is fysiek een gevecht. 15.000 mensen op het court zitten te genieten. 6-4 in de eerste set voor Rafael Nadal. Juni is niet alleen de maand van het EK-voetbal... maar ook de maand van het spannende boek. Succes Simone van der Vlucht schreef het geschenk... dat in een oplage van 800.000 exemplaren... cadeau wordt gedaan aan boekenkopers. Mevrouw van der Vlucht, goedemiddag. Goedemiddag. Dan lees ik op Facebook dat u even een uurtje hebt gesigneerd. Ja. In Noordwijk. Vervolgens, in Noordwijk. Via Twitter vernemen wij dat <laughs> aan dat strand... even genoten is van uh, het lekkere weer. En dan van dat strandpaviljoen naar deze stoffige studio in Hulversenbaten. Ja, ik wist dat gevolgd werd, maar niet zo nauwlettend. En nu kent u hier in, deze oude, in dit oude radiogebouw. Ja, gebouw. waar het wel heel gezellig is. Is dat zo? Was er het, was het bij, bij, bij het signeren vooral oranje wat de klok sloeg? Nee, helemaal niet. Geen dat woord over voetbal? Nee, geen woord. Nee hoor, helemaal niet. Nee, dat, is, dat zijn gewoon boekenliefhebbers. En die komen, die komen voor boeken. Want er is natuurlijk ook nog wel wat meer dan voetbal. Dan zou je het bijna niet zeggen. Die lezen thrilling. thriller, maar spannend ja, precies. was het gisteravond wel. Ja, het was echt heel spannend. Ik, uh, ik had eigenlijk wel het geloof dat... Uh, dat ze in ieder geval de gelijkmaker uh, nog zouden maken. Dat zat ik echt op te wachten. Nou, iedereen natuurlijk. En vanmorgen werd ik wakker en dacht ik, dat was iets vervelends. En toen ik, oh ja. Een katertje met een schrijfstuk. Ja, klein, klein katertje ja. had ik wel, ja. Nou, ik hou wel van voetbal. Ik uh, geef niet zo om voetbal uh, met clubs onderling. Maar als Oranje speelt, dan word ik opeens uh, bloedfanatiek. Oh ja. En ik heb zelfs een lezing die ik in Den Helder had... Uh, uh, heb ik, uh, ja... Afgezegd, nou niet afgezegd, maar verplaatst onder de krachten kwam dat we dan tegen Duitsland spelen. Ja, en het is natuurlijk dan volstrekt onmogelijk om dan over andere dingen te gaan praten. Hoe uit dat fanatisme zich? Nou, ik moet zeggen dat ik uh, met, met het um, WK en daarvoor ook de, de EK's en WK's wel altijd in het oranje gekleed zat. Maar dat ik nu. Uh, nu die, die totale oranje gekte met leeuwen pakken. tegenwoordig is een leuk vlaggetje op je wangen. is dan niet meer genoeg. dat er weer een terugslag bij me komt. Maar het maakt me niet minder fanatiek uh, in het kijken. We het toch ook maar eens even over het uh, boek hebben. Allereerst even het boek wat u geschreven heeft voor, voor deze week, zeg maar. Wat in die foto is. Dat is een heel ander soort opdracht dan u normaal. Dat ja, dat is, is heel dat lastig. Anders. Ja, dat is echt heel erg lastig. Want je moet je aan een bepaald formaat houden, een bepaald aantal pagina's. 92. Ja, en dat daar binnenin moet het gewoon gebeuren. En betekent dat dat je van alles wat je in je hoofd hebt weg moet laten? Of ja. wat gebeurt er dan? Ja, nou, het lastigste is eigenlijk als je de opdracht krijgt, en dat was vorig jaar juli dat je dan iets moet gaan bedenken. En dan moet het ook voor kerst ingeleverd worden. Dus er zit dan ook wel wat tijdsdruk achter. En ja, daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. En dan heb ik onderwerpen genoeg, maar die zijn dan of te groot... of net te klein, of het moet precies passen. En dan wil je natuurlijk ook nog wel even een stevig visitekaartje afleveren... met zo'n oplage. En ja, niet alleen maar een span spannend verhaaltje schrijven... Ik heb toch altijd graag wel wat maatschappelijks in mijn boeken. En uh, zeker in dit boekje wilde ik dat. Die 800.000 exemplaren... 750 750. 750. eigenlijk, moet ja. ik bekennen. Oh, even graag uit nieuwsgierigheid, Er wordt dus gratis weggegeven. Maar wat, ja. wat levert dat dan op voor de schrijver? Uh, nou ja, gewoon een, een, een bepaald bedrag. Uh, gewoon een lekker bedrag. Maar um, ja, een, een gewoon boek schrijven levert me veel meer op. Zeker, de ja. oplages. Op... Ja. Maar je moet natuurlijk ook rekening met houden... dat je een golf van publiciteit krijgt. En dat je heel veel mensen bereikt die anders jouw boeken niet lezen. Voor wie dit een kennismaking is. En uh, die misschien dan ook straks je andere werk gaan kopen. Dus daar is het wel belangrijk voor. Um, het verhaal is dat u zelfs voor het schrijven van dit boek... als het ware ook in de huid gekropen bent. Bent u zelf over het Centraal Station gaan lopen? Ja, want het gaat over ja. slechtziendheid. De hoofdpersoon is slechtziend ja. en maakt een overval mee... Ja, en ik vind dat je dan niet zomaar ouder of the bloe kunt beginnen met schrijven, maar dat je toch wel een beetje het gevoel moet hebben hoe dat is. Dus ik ben um, met de schrijfster van het boek uh, Plus 23, door Annemiek van Munster geschreven, ben ik in contact gekomen en zij heeft mij echt die wereld van de slechtziendheid ingeleid. En inderdaad, uh, met zo'n simulatiebril op uh, door Amsterdam over het centraal station. Uh, ook met mijn gewone zonnebril en een stok... om gewoon eens ja. te ervaren hoe het is, hoe mensen op jou reageren. Hoe is dat? Alsjeblie nou, dat is heel onthutsend. Ten eerste had ik gedacht dat iedereen een ruim baan voor me zou maken. Maar je valt helemaal niet op. Dus ik was heel hard met die stok aan het tikken van daar kom ik aan. Maar dat viel ook niet op. En op een gegeven moment stonden daar koffers en toeristen in de weg. En ik denk, ja, wat zou er in normaal gesproken zijn gebeurd... als ik ze echt niet kon zien? Nou, dan was ik over die koffers gevallen... Dus ik denk, dat moet allemaal gebeuren. Dus ik ging daar nadrukkelijk tikkend op af. Ja, toen kwam er een NS-beamte aangerend... Uh, die die uh, toeristen uit elkaar begon te trekken... en die koffers weg ging rollen... En, waardoor ze zelf over hun koffers vielen. En genoeg stof voor een passage ja. in uw boek. Nou ja, ik had ook wel een heel, uh, een heel dik boek ja. over kunnen schrijven, ja. Ik heb nog een gevraagd, dat, dat, het is een boekenweekgeschenk noem ik het maar even. De boekenbranche staat in zo, die, die zin onder druk dat dit is een soort klassieker. Hè? We ja. geven een boek als we een boek kopen. Nou, we hebben grote boekwinkels in de problemen zien komen. Hoe ziet u de toekomst van dit? Wordt binnenkort gewoon op internet zo'n nieuwe boek? Nee, dat, of zijn we nee, het papierenboek zal nooit helemaal verdwijnen. En Ik denk dat we misschien wel een dipje hebben, maar... Het zijn toch ook uh, veel boekhandelaren die, die het niet hebben zien aankomen. Die niet ondernemend genoeg zijn. Ja, die, die de zaak van hun vader hebben overgenomen. En dat precies dezelfde manier doen. Maar de echte creatieve boekhandelaren, die bestaan gewoon nog. En die hebben gewoon nog een, een zaak vol. Ik was gisteren in bussen. Nou die hele zaak stond helemaal vol met mensen. En dat was een gewone zaterdag. Dus ik denk dat we elkaar ook die negativiteit wel een beetje aanpraten. Maar de grote ketens hebben het moeilijk. Ja. En die zorgen voor de grote winsten. Ja. ja, maar niet zo moeilijk dat er geen boeken meer worden gekocht. Want als ik dan zit te signeren en ik zie zo'n lange rij mensen... dat op straat staan, denk ik, die komen wel allemaal boeken kopen. Ja, maar dat zit natuurlijk in de genre, de thrillers, die goed verkopen. Ja, 100. dat 100.000 ja. is, is de druk ja. van de boeken 2008. Ja. U verkoopt honderdduizenden boeken. Ja, klopt. Maar ik schrijf ook historische romans... En daarvan is de markt wat kleiner. Maar daar heb ik in drie maanden tijd ook 50.000 boeken van verkocht. Dus ja, ik ben een bestse auteur. Dus ik heb in principe makkelijk praten. Mensen kopen mijn boeken even goed wel. Ik merk het zelf ook wel, hoor, dat het iets minder is dan voorheen. Maar ja, iets wat minder is, kan toch alleen maar weer aantrekken, denk ik dan. Achterin, jeugdboeken. Ja. Elf, volwassen boeken, voor het gemak. maar. Een van de grote drie, zoals wordt gezegd in de vrouwelijke thriller auteurs: Esther van Hoef, um, uh, Saskia Noord en u. Uh, waar gaat dat heen? Is dat zo'n gevoel van dat je aan het plafond? Begint het te komen of is het dan maar het begin? Nee, ik denk het niet. Ik denk ook dat het spannende boek is altijd populair geweest. Al vanaf dat we Eckert -Eck Christie lazen. En ik denk ook niet dat het spannende boek ooit echt aan populariteit zal inboeten. Misschien komen er weer andere schrijvers die heel populair zijn. Maar wat tien jaar geleden is gebeurd... is dat er een hele nieuwe markt is aangeboord voor vrouwen. En die lezen ook graag spannende boeken. Maar voorheen, grappig genoeg, waren ze voornamelijk voor mannen geschreven. En uh, vrouwen zijn toch de grootste doelgroep. En, en, wat, en wat, wat zit daar anders in? Wat is, is dat een ander soort spanning of een ja, ander soort manier van schrijven? Ja, ik denk het wel. Wat niet wil zeggen dat mannen onze boeken niet lezen, hoor. Want uh, dat is ook weer niet het geval. Maar um, ja, ik, ik las vroeger ook wel mannelijke thrillers, zeg dan. Maar dan ging het toch wel vaak over politiek uh, complotten en aanslagen en... Uh, militairen in vergelegen gebieden, weet je wel. Dat, dat soort huurmoordenaars en vrouwentrillers um, zoeken het iets dichter bij huis. Voor de mensen die niet van sport houden en deze zomer toch iets te doen willen hebben... welke dr drie thrillers helpen deze mensen om de zomer door te komen? Uh, nou, uh, ik weet er wel, uh, wel meer. <lacht> Al mijn thrillers natuurlijk. <lacht> natuurlijk. Het zijn er elf, maar nog yeah. <lacht> Uh, ja, ik vind zelf de boeken van Charles Den Tex erg goed. En uh, daar zullen ze zich niet mee vervelen. Het boekje uh, dat ik geschreven heb, het geschenkboek... is de daar een idee voor gekregen... naar aanleiding van een ander boek over van een vrouw die de geheugen verliest. Dus ook met zintuigen. Dat is uh, voor ik geslapen van S.J. Watson. Zit en... er een thriller in het EK voetbal? Nee. Het is al trilling genoeg, vind ik. Dat moet je ervaren en beleven. Een dat... matchfixing thriller, ooit? <laughs> ja. Nee, ik zit echt al nagelbijtend op die bank. De dood Daar van een je... omstreden spits, ah. vlak van het begin van de ja. wedstrijd. Nou ja, dan, dan moet ik wel uh, veel van het leven van spitsen weten moet ik wel goed gaan inleven, op voetbal gaan. Is, is het is toch maar een paar dagen spanning in Nederland, waarschijnlijk. Ja, dus we kunnen het allemaal weer uh, gaan lezen. Ik wil u bijzonder danken dat u hier uh, wilde zijn. En ja. heel veel succes wensen met al uw boeken. En allereerst het uh, boekenweekgeschenk, wat er nu is. Dank u ja, wel. Ja, dank u wel. Radio 1. Sportzomer, tweets. Of sporters met een kater ook nog gaan twitteren. We gaan het horen van onze Twitter-watcher, Luc Iking. Nee, doen ze niet. Oh, oké, dankjewel, Luc. Tot ziens, Tot morgen. Nee, ik dacht de hele tijd dat ik een vervelende avond heb gehad. Maar via Twitter uh, van Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB... kwam ik erachter dat de gasten van de KNVB in Garkhoff het echt nog veel erger hadden. Twee uur voor de wedstrijd werden die geteisterd door een optreden van de band van Van Dikkoud. Uh, over het onheil over jezelf uitroepen gesproken. Tweets en foto's daarvan kan je vinden via... Oostveen Bert. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Niemand heeft natuurlijk schuld aan dat verlies. Behalve Bed van Marwijk, tenminste, dat vinden ze op Twitter. Veel mensen tweeten een linkje door naar marktplaats.nl. Op de koopjesite waar je normaal gesproken gebruikte tuinzet, videorecorders en nestjes kittens kunt vinden... pronkt nu onze bondscoach. De conditie van Bed van Marwijk is volgens de aanbieder gebruikt... en je kan hem gratis opkomen halen in Garkov. En het volledige team stond gisteren ook al op diezelfde site... en de staat van dit artikel is gebruikt en functioneert niet of nauwelijks. Inclusief oranje shirts, ook gratis op te halen. En er zijn trouwens meer mensen die Marktplaats gebruiken in deze depressieve tijden. Cabaretier Jochem Meijer twittert dat hij zijn collectie Lego op de site heeft gezet. De Nederlandse voetballers die laten dus maar weinig van zich horen. Ze tweeten helemaal niet. En daarom maar even een rondje langs de Nederlandse politici. Alexander Pechtel tweet dat hij even een zware Europa-dip heeft. Zijn D66-collega Kees Verhoeven vindt dat Nederland te veel speelde als een camping-elftal. VVD'er Klaas Dijkhoff merkt het nadeel van zijn goede contacten met parlementariërs uit andere landen. Hij twittert dat hij Deens leedvermaakt krijgt per sms. En nog een SP'er, Bashir, die vindt dat we het van de scheidsrechten niet moeten hebben. Twee keer hens en niet gezien door de arbitrage. Dan veel frustratie gisteren tijdens de wedstrijd. Er werd flink gescholden op Twitter. En niet alleen op de spelers en de coach, ook op elkaar. Twitteraar en, uh, nou ja, goed, filmmaker Kim Holland... die keek ook en plaatste commentaar op Twitter. Tweets als de boys zien er goed uit en die broekjes kunnen korter... vallen niet bij iedereen een goede aarde. Na 60 minuten tweetsen dat ze op verzoek maar even rustig gaat kijken en stopt met Twitter. Dan nog één tweet over de wedstrijd van gisteren en dan houden we er echt over op. Ik zal Twitter vragen ook om zich te gaan richten op de wedstrijden van vanavond en natuurlijk woensdag. Oud-international Edgar Davids heeft op zijn Twitter best nog een felicitatie over voor Denemarken. Hij zegt: De Nederlanders waren niet goed vandaag. Felicitaties voor het Deense handbalteam. En er is ook weer getraind. Je hebt het kunnen horen hier in Radio 1 Sportzomen. En die training werd via Twitter gevolgd door een aantal journalisten. Barbara Barend plaatst foto's van Snijder, die lang aan het napraten is met Van Marwijk. En daarna een foto van de bondscoach die aan het napraten is met Heitinga. En er werd ook gevoetbald. Ze plaatste ook een fotootje van een fel oefenpotje. Een partijtje dat wel werd gespeeld door de reserves van gisteren. De basisspelers die lagen een beetje in het grans te hangen. Meerdere aanwezigen die tweeten foto's van Rommel en van Bommel en Snijder aan de ene kant van het veld en van Persie en Avalai 50 meter verderop. Sjoerd Mossou van het AD twittert veelzeggend. Ja, dan de wedstrijden van vanavond. Twee duels staan op het programma waarvan één kraken... waar echt iedereen natuurlijk naar uitkijkt... Ierland-Kroatië. Op internet is dat hashtag Ircro. Veel <lacht> voorspellingen op Twitter, vooral gelijk spelen. En als er dan toch een winnaar komt, dan is dat dan vaak Kroatië. En iemand zegt op Twitter dat hij ircro best een leuk woord vindt. Het bruist nog niet echt rondom die wedstrijd. En die andere pot, dat is Spanje-Italië. Spaita. En Spanje is favoriet bij de boekmakers, maar de boekmakers zijn natuurlijk favoriet bij de Italianen. Kortom, het kan echt alle kanten opgaan. Veel mensen die vragen zich af hoe Balotelli zich gaat gedragen als een van terrible van de Italianen. En Ed Iris Vendel, die denkt dat er vanavond door de, de Spanjaarden dikke Bolognese wordt gemaakt van de Italianen. Presentator Tel Beckant die kan zich moeilijk op de wedstrijd concentreren. Hij twittert als ik straks naar de bank van Spanje kijk, dan kan ik alleen maar aan die 100 miljard denken. Hashtag noodfonds. En op Twitter is de sportmiddag avond inmiddels begonnen. Hashtag NatJoe staat voor Nadal Djokovic. De finale van Roland Garros hier te horen op Radio 1. Ed V. Pijper zegt dat Nadal buiten is begonnen... en nu na ongeveer een uur spelen staat hij ook voor met één set. En overigens is niet iedereen aan het genieten van de partij. Ed Jacqueline Q, die ergert zich altijd aan het feit... dat Nadal zo vaak aan zijn broek zit te trekken. Misschien dat jullie het zo zometeen heel even kunnen vragen. <lacht> morgen rond half één. Dan zijn er weer nieuwe tweets. Meepraten over de Radio 1 Sportzomer. Doe je via hashtag R1 Sportzomer. Tot morgen. Luc Kink, zeer dank. Tot uh, morgen. We gaan straks natuurlijk verder met het tennis. En tenniscoach Jack Bochstra is dan hier samen met correspondent Hedwig Wigenerik uit Italië. Om natuurlijk te praten over tennis en uh, voetbal. Maar eerst het nieuws. Met Greg Luc. Dit is Radio 1. In een westelijke regio in Birma is de noodtoestand afgekondigd vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. President Tenzin maakte dat bekend in een korte toespraak op tv. De noodtoestand maakte het voor het leger mogelijk om het bestuur over te nemen. Vrijdag vielen volgens de staatsmedia in Birma zeven doden bij rellen in de staat Rakhine. Honderden huizen werden in brand gestoken. De onrust verspreidde zich de afgelopen dagen verder. President Tenzin heeft de bevolking opgeroepen kalm te blijven. In Kerkrade geldt woensdagavond tijdens de EK-wedstrijd Nederland-Duitsland in de Nieuwstraat, Neustrasse, op de grens van Kerkrade met Duitsland, een noodverordening. De Duitse en Nederlandse politie patrouilleren dan samen door de straat om ordeverstoringen te voorkomen. De noodverordening gaat in een kwartier voor het einde van de wedstrijd en duurt in principe tot een half uur na afloop ervan. Tijdens eerdere kampioenschappen zochten Nederlandse en Duitse fans op de Nieuwstraat wel eens de confrontatie. De straat is woensdag voor alle gemotoriseerde verkeer afgesloten en dat zijn de hoofdpunten. AMB ah, Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar er staat toch een file op de ring van Rotterdam. Twee zelfs. Ze hebben te maken met ongelukken. Op de rijbaan van Hoek van Holland richting Gouda staat tussen Spaanse Polder en het Terbrechtse Plein 5 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de rijbaan vanuit Gouda is alles weer open, maar nog wel een korte file tussen het Terbrechtse Plein en Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee over half vijf we gaan naar Parijs. Naar Nadjo. zoals dat tegenwoordig dus heet op Twitter. Nadal, Djokovic, Mark Brasser, de tweede set. Ja, inderdaad. Het begin van de tweede set. 1-0 in het voordeel van Nadal. Nadal die zelf serveert. En dat betekent dus dat hij Djokovic in de openingsgame heeft gebroken... Weer door een dubbele fout. Het gebeurde Djokovic al in de eerste set. Bij een stand van 3-3. Toen sloeg hij op een breakpoint tegen een dubbele fout. Waardoor het 4-3 werd. En Nadal uiteindelijk de set won. Ja, en aan het begin van die tweede set. Bij een stand van 0-0. Weer een breakpoint in het voordeel van de Spanjaard. En weer sloeg Novak Djokovic een dubbele fout. Ja, we zien veel problemen met de service. Dat, dat, dat, dat zijn de omstandigheden. Ik bedoel, ze zijn niet allebei, de spelers zijn allebei niet, niet even steady met hun service. En het is nu een 40 gelijk in de service game van Nadal, die in deze game, deze tweede game in de tweede set, 40-15 voorspond. Eh, Djokovic terug liet zag komen tot 40 gelijk. Vervolgens ook een breakpoint voor Djokovic. Ja, toen wel een paar goede servicen van Nadal en die zich redelijk uit de problemen serveerden. Zo mag je dat wel zeggen. Had ook een beetje geluk dat een eerste service het veel raar wegstuiterde naar het lichaam van, van Djokovic draaide. Ja, Djokovic die krijgt wel zijn kansjes. Hij krijgt wel zijn, zijn, zijn, zijn breakkansen. Hij moet ze natuurlijk wel zien te benutten. Anders wordt het een moeilijk verhaal. Nadal dus op een 1-0 voorsprong in de tweede set. Won de eerste met 6-4. In een wedstrijd die ja, af en toe enorm goed is met mooie rallies. En, eh, maar af en toe ook ja, fouten waarvan je denkt van goh, nou ja, jammer, het zou niet, eh, niet nodig. Een beetje onnodige fouten zoals we dat dan noemen. Maar goed, Nadal staat dus op, een, op het punt om op een 2-0 voorsprong te komen. Hij won de eerste set met 6-4. Nu dus bijna op 2-0 in de tweede set. Gaan we fietsen in de ronde van Zwitserland. Sebastian Timmerman. Maar er, er twee die mochten een beetje vooruit. Maar het uh, serieuze klimmetje. Klimmen zit in de staart. De laatste 15 kilometer ongeveer en naar uh, Verbier. De weg begint dadelijk vanaf uh, Martigny. Al wel omhoog te lopen en tot aan. Martigny hoeft eigenlijk, beter gezegd, net tot voorbij. Martigny moeten de rijders tegen de wind in beuken. Er waait een harde wind. Toch wel een krachtje vier. Zo'n beetje. Het is ook een beetje gaan miezeren in het zuidwesten van uh, Zwitserland. Kortom, niet echt lekkere omstandigheden voor een flinke zondagmiddagrit. Deze eerste rit in lijn van de Ronde van Zwitserland. Die gisteren met die korte tijdrit werd geopend. 218 kilometer. En we zagen net Ryan Anderson, de Canadees. Een van de twee koplopers. Al een paar keer achterom kijken. Via die hele brede weg. Langs die wijnranken naar achteren kijken. En dan zag hij de kop van het peloton aankomen. Maar het peloton houdt ze nu zo rond de seconde of 50. En je zag Anderson bij wijze van spreken denken. Pak ons maar terug. Dan kunnen we nog even in de buik van het peloton wellicht mee. En dan ons laatste te lossen en hopen maar dat we op tijd boven zijn op uh, Verbier. De twee koplopers want Anderson is op pad met Alessandro Bazana rijden al kilometers lang vooruit. In het peloton neemt heel langzaam maar zeker de nervositeit een beetje toe. Dat kun je altijd zien omdat dan uh, alle ploegen een beetje treintjes vormen. Steeds zo 4 5 man bij elkaar die dan een kopman naar voren gaan rijden. Zo zien we Sagan in het gilde nu ook naar voren komen. De Rabobankrenners komen langzaam maar zeker naar voren. Maar eerst moeten ze dus strakjes nog die twee koplopers pakken. Bazana en Anderson we Hebben nog 39 kilometer te rijden en 46 seconden voorsprong? I picture something is beautiful. Is full of life. En it is all blue. Ik zie een sunset on the beach. Yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. And when I feel good.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 The freedom Song, Jason Mores van het album Love is a Four Letter World. Het is bijna tien overal vijf tijd voor het dagelijkse panel. En vandaag, het zal u niet verbazen, hebben, we toch maar weer eens even sport als onderwerp gekozen. Maar ook wel de dingen die natuurlijk aan de rand van de sport eh, daarmee eh, verbonden zijn. We gaan doen dat met een tweetal personen. Tjerk Bochstra, oud bondscoach van de tennis, is hier, hier in de studio aangeschoven. Hartelijk welkom. En eh, ver weg in Italië zit Hedwig eh, Zedek, onze correspondent. Ook welkom, uiteraard. Uh, Tjerk, ik ga toch eens even met jou beginnen. We kijken natuurlijk allemaal naar die finale. Nadal Djokovic, uh, jij bent heel lang in dat tennis... en je volgt het ongetwijfeld nog naar in de wat mij zo verbaast van buitenaf, het is een sport waarin zoveel mensen proberen de top te bereiken. Deze twee heren samen met Federer blijken ja. altijd nog eigenlijk een etage hoger te tennissen dan al die anderen. Hoe, dat, hoe kan dat zo lang al? Dat is inderdaad wat jij zegt bijzonder, want het is zo'n ongelooflijk mondiale grote sport. Zo breed, zoveel tennissers en iedere keer komen deze twee inderdaad eigenlijk drie spelers toch weer bovendrijven, Zeker in die grote toernooien. Ja, dat geeft me weer eens aan wat, uh, wat, hoe exceptioneel goed deze, deze, vooral deze twee zijn op dit moment. Uh, zo fit, zo mentaal, supersterk. Je zag het van de week weer uh, tegen, uh, tegen Tsonga, Djokovic. Dat die vier matchpoints tegen toch die partijen nog uit weten slepen. Dus ja, dat, dat is toch weer eenzame hoogte. En, en dan zeggen een aantal mensen, ja, je, je sport ook in je hoofd natuurlijk. Het is een speltechnisch aspect, maar laten we dus Tsonga nemen. Laten we eens Murray nemen. Laten we eens uh, Del Potro, Berdig. Allemaal mensen die toch ook ongelooflijk goed kunnen tennis. Maar zit dat dan ook in een stukje in hun hoofd? Dat je, dat je, dat, of zijn deze ook speltechnisch gewoon echt nou, completer? Nou, weet je, ja, ik denk dat Dal op Greffel wel extreem goed is. Wel echt, echt een Greffel. Greffel-tennis er is. Maar ik denk ook dat die jongens gaan op een gegeven moment ook in je hoofd zitten. Want je, je kan inderdaad wel uh, een, een, bijna de hele wedstrijd uh, goed tennissen en ook voorstaan. Dan nog moet je met tennis de laatste bal maken. Dan nog moet je van die jongens ook winnen. Dus het zit ook zeker voor een groot deel in je hoofd. Want een wedstrijd, hele wedstrijd goed spelen, maar je moet ook nog afmaken. En dat is wat Djokovic al echt een aantal keren heeft laten zien. Dat het echt om die laatste bal gaat. En uh, dat, dat maakt het spelletje tennis natuurlijk ook zo mooi. En in hoeverre speelt dan mee dat beide spelers hun eigen record... Een eigen prestatie kunnen neerzetten. De zevende titel in Parijs voor Nadal. Ja. Uh, Djokovic die op weg gaat naar... De Grand Slam. Vier ja. grote toernooien ja. in één jaar. Ja. Speelt dat tijdens zo'n wedstrijd? Nou, natuurlijk. Er wordt nagevraagd. Je vraagt mij er nu naar, Dus het wordt hun zeker nagevraagd. En zij weten het uiteraard. Hij, uh, Nadal kan een record vestigen. Uh, Borg voorbij gaan. Hè, met zeven titels inderdaad. Ja, dat zijn van die dingen, daar ga je mee de geschiedenis in. Maar ja, die jongens gaan de geschiedenis al in. Dus wat dat betreft, ik denk niet dat ze daar mee bezig zijn. Daar zullen ze zeker niet mee bezig zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel weer het ultieme om daar eventueel weer zoiets aan vast te plakken. He, ook een Djokovic die daar uh, vier Grand Slams op rij zou kunnen winnen. He, vier verschillende uh, Grand Slam toernooien. Overigens niet in één kalenderjaar, want dat is het officiële Grand Slam. Maar het blijft natuurlijk wel een, uniek, een unicum. Zeker in deze tijd dat er zoveel goede tennissen zijn... dat je toch voor elkaar krijgt uh, vier keer achter elkaar wellicht te kunnen winnen. De laatste keer was in 1969 Rod Laver. Ja. Zo lang geleden. Ja, bizar. Zo moeilijk ja, is het ja, dus. Ja. Ja. ja, en de laatste keer is wel Federer geweest. Die ook wel vier Grand Slams gewonnen heeft. En Ergensi heeft ook vier verschillende Grand Slams gewonnen. Maar dit gaat inderdaad om vier op één volgende Grand Slam toernooien. Dus dat, dat maakt wel zeker uniek. Het Wiegseedijk, uh, uh, Italië, uh, zal dat tennis nou niet helemaal een zorg zijn, want het is een grote norm, maar Italië is natuurlijk uh, in de ban van voetbal, maar ook in de ban van wat daar natuurlijk allemaal is boven komen drijven met dat voetbal. Hoe verhoudt zich dat, zeg maar? Al die ellende die weer uit dat voetbal naar voren is gekomen en die nationale ploeg? Is dat een mooie afleiding of, of, of gaat het één op één over? Ja, dat moet inderdaad, zoals Buffon zegt, de, de, de keeper van het Nationaal Elftal. We gaan iedereen verrassen, we moeten iedereen verrassen. Even dat voetbalschandaal achter, achter de rug laten. En gewoon doen waar we goed in zijn, namelijk voetballen. Nou moet ik zeggen, er worden ook wel vergelijkingen gemaakt met bijvoorbeeld 1980 en 2006. In 1982 werd Italië natuurlijk wereldkampioen. En dat was vlak na een groot voetbalschandaal waarin Paolo Rossi bene geschorst werd. En die werd werd uh, topscorer op het WK in 2006. Hetzelfde, groot voetbal, voetbalschandaal. En toch werd Italië wereldkampioen. Mm, dus wat dat betreft... Uh, niet alleen een afleiding, <laughs> maar misschien een goede voorbereiding. <laughs> misschien wel. Misschien een goede, een, goede, ja, een goede voorbereiding. Maar het is wel een trieste constatering nadat je dat de afgelopen weken, maanden hebt gezien. Waar zelfs vanuit de politiek is gezegd van misschien moeten we ons maar terugtrekken uit het EK voetbal. Is dat een gevoel wat door heel veel Italianen wordt gedeeld of juist niet? Nou, dat speelde toen omdat er uh, een, een inval is geweest in het trainingskamp. Uh, en toen moest ook één speler, die eigenlijk uh, ja, die, uh, die geplaatst zou worden in het nationaal team, die mocht dus niet mee. Dat was Criscito. Uh, die mocht uh, thuis blijven nu, een verdediger, omdat hij nog door justitie gehoord moest worden. Een ander had meer geluk, Bonucci ook uh, in het team, die zal waarschijnlijk wel spelen vanavond zelfs... die mocht wel mee, want, zei Prandelli, de trainer... ja, die was er toch heel rustig onder. Uh, en bovendien, die was al gehoord door justitie... dus uh, die heeft geen kans dat hij op het laatste moment wordt opgeroepen. Maar dat heeft toen, dat was eind mei... dat heeft natuurlijk toen voor heel veel commotie gezorgd. En toen zei Prandelli zelf ook van... ja, als het moet, dan blijven we wel thuis, hoor. En Doeman Buffon, die mocht ook gewoon mee... Ja, die mocht mee over hem. Ja, Dat was een beetje flauw misschien. Werd meteen gelekt door uh, de, de financiële politie, de fiscus. Die zei, ja, we hebben Buffon ook in het vizier. Want hij heeft uh, een jaar lang uh, bijna anderhalf miljoen euro overgemaakt naar een tabaksboer. En die doet aan gokken op, uh, op de kampioenschappen, op de competitie. En dat mogen spelers niet volgens hun eigen reglement. Dat is niet illegaal natuurlijk. Het gaat over legale uh, gokpraktijken die je gewoon bij de, bij de tabaksboer inderdaad kunt doen. Maar dat was toch iets anders. Boefon zei het ging over investeringen van, uh, van familie. Die tabaksboer is een vriend van mij. Enfin, dat had niks te maken met uh, wat er gaande is in het illegale circuit en waar de Aziatische maffia achter zit. Dus dat is van een hele andere orde. Tjerk Bogsta, jij eh, luistert mee natuurlijk. Weet dat je ook groot voetballiefhebber bent. Maar toch even dat matchfixing in Italië eh, groot. In het tennis zijn ook een paar keer van dit soort dingen naar voren gekomen. Dat is ideale sporten voor <camelÄon> Je hoeft er maar één om te kopen natuurlijk. Er zijn ook wel geruchten, er zijn ook wel gokbewegingen geweest. Het dit, dit, dit, is nooit groots geworden. Ja, maar hoe, hoe verhoudt zich dat? B is daar angst over in het tennis? Sau? Nou, er wordt natuurlijk wel over gesproken. Want jij zet ideale sport ervoor. Dat, dat is misschien wel zo. Het is natuurlijk best lastig aan te tonen... dat je expres een wedstrijd verliest. Uh, ik denk dat het uh, ik denk dat weinig gebeurt. Zeker natuurlijk niet in de top, maar daaronder nou, wellicht, wellicht wat meer, omdat er natuurlijk dan weer geld te verdienen valt. Uh, ik weet wel dat er in het verleden wel ook Kafelnikov zijn naam ook wel eens naar voren ja. kwam. Meestal op, als je het toch over topspelers hebt, die zijn naam kan wel eens een keer naar voren. En ik, uh, Paul uh, Haarhuis, die je die, die regelmatig met een dubbelde, die heeft zich ook wel eens hardop afgevraagd op afgevraagd, uh, dat hij Kafelnikov wel erg rustig vond spelen, bepaalde partijen. Dus ja. Weet je, het is, het is moeilijk hard te maken en het is, uh, het is, het is lastig, maar er zijn geen bewijzen van. Het wieg ik dan toch maar even over het voetbal uh, zelf, want Italië-Spanje is historisch gezien een hele grote wedstrijd. Maar als je eerlijk bent en je kijkt naar de resultaten de laatste jaren, is Spanje toch wel heel zwaar favoriet. Vinden ze dat in Italië ook? Ja, dat vinden ze in Italië ook wel. En ik moet zeggen, ze zijn liever de underdog wat dat betreft. Uh, Buffon zei ook over, het, over Spanje van... zij zijn sterker, maar soms winnen de beste. Dus we moeten gewoon zorgen dat we beter zijn. En ze hebben nog een klein appeltje te schillen met Spanje. Want vier jaar geleden uh, in, het, uh, in het EK... Toen, uh, toen verloor Italië van Spanje in de kwartfinale's met uh, penalties uiteindelijk. En ja, dat zit ze nog een klein beetje dwars. Hoewel Spanje natuurlijk toen echt ook wel... Uh, terecht Europees kampioen werd. Hè? En, uh, en, en inderdaad, afgelopen jaren de sterkste is geweest, maar ze heeft bevonden: misschien moeten de beste eens een keertje winnen. Ja, maar eh, even over het land Italië dan. Bij ons beginnen de eerste mensen de vlaggetjes er alweer af te halen, zeg maar. Maar gisteren was het toch echt helemaal oranje op allerlei plekken. Is Italië ook zo'n land of, of nee, wordt dat langzaam, wordt langzaam warm? Hè? Het is te groot land voor, hè? Ja, ze zijn in het begin helemaal nooit uh, fanatiek en enthousiast. Uh, het is echt eerst zien en dan geloven. Dat enthousiasme, dat komt langzaam, zeg maar vanaf de kwartfinales... komt dat een beetje. Uh, en die gekte... Nou ja, tegen de halve finale, dan, dan, zijn ze, dan zijn ze hier ook gek. Maar dat heb je in het begin helemaal niet. En ik moet zeggen, ze zijn nu ook wel nog uh, sceptischer dan normaal. Um, er is een, een, een soort van uh, onderzoekje geweest bij de sportjournalisten... die uh, het EK volgen. En nou, meer dan de helft gelooft niet eens dat ze de halve finale halen. Dus uh, wat dat betreft, ik geloof dat 10% nog maar durft te zeggen... dat ze Europees kampioen worden. Er is niet zoveel vertrouwen in. Maar ook dat is iets wat, uh, dat zul je zien wat de komende dagen uh, echt wel uh, gaat veranderen. wordt bijgesteld. Wedstrijd bij wedstrijd wordt het bijgesteld. Wat vinden de Italianen van Balotelli, onze analisten... die vinden het maar een clown op voetbalschoenen? Ja, ja. ja, het is natuurlijk een beetje een nieuw Hij is nog een beetje jong. Ze willen hem wel een kans geven, maar ze vinden hem ook wel een beetje. Het is een moeilijke, hij heeft een beetje een moeilijk karakter, noemen ze dat hier dan eufemistisch. Het is een, het is een, een, een, een, ja, een apart karakter. Zowel op het veld als daarbuiten. En dat is een beetje moeilijk te, ja, in, in goede banen te leiden. Dus dat, is, ja, dat kan soms uh, voor verrassingen zorgen. Anderzijds ja, zeggen de anderen ook van het is een beetje een oud team aan het worden, die, die Azuri. En dit is dan toch wel. Ja, ja, een van de, de jonkies erbij met zijn 21 jaar. Dus ja, die moet je toch ook een kans geven. En die jonkies die, mogen, die hebben natuurlijk ook het recht om een beetje raar te doen. Hè? Uh, Jack Bokstra, jij, jij volgt uh, voetbal ook. Je hebt gisteren gekeken. Je kijkt naar die sport. Tennis is echt een individuele sport op een bepaalde manier. Hoewel natuurlijk Davis Cup ook altijd erg in teamverband was. Maar uh, ik weet zeker dat jij ook zo je gedacht hebt. Zo'n balhotelli even. Zo'n hele buitenniezige uh, man. Een soort groot afbreukrisico. Zou jij die in je team uh, neerzetten? <lacht> Nou ja, kijk, als hij, als hij echt goed genoeg is, wat hij volgens mij is, dan zal ik hem wel in het team opnemen. Maar jij zegt, uh, een teamsport, volgens mij zijn het juist allemaal individuen, uh, die voetballers. En dat is volgens mij het grootste probleem. Als je te veel van dit soort mannetjes in je team hebt, dan krijg je wel een probleem. Dus ik denk, als je er één hebt die, uh, uh, die terecht wordt gewezen door de overige spelers, dan gaat het wel. Maar je moet niet alleen maar van dit soort figuren hebben, dan wordt het een lastig verhaal. Het zijn Italiaanse mannen, nou, daar wordt er wel eens over gezegd... dat die ook wel een redelijk ego hebben. Is, is dat een factor in dat team? Wordt daarover gesproken of is het juist een, een, een, een hecht team. Ja, nee, dat is het wel een beetje. En daarover uh, heeft Prandelli ook heel duidelijk gezegd de afgelopen dagen... dat hij geen solisten wil hebben op het veld. Dus uh, hij hamert erop dat het toch echt een, een teamsport is... en dat ze toch echt samen moeten spelen. En hij dreigt ook een beetje van als ik te veel merk... dat er uh, solo gespeeld wordt, dan, uh, dan vlieg je eruit. Dus Prandelli wil daar wel een beetje van af. Hij Weet dus dat het gevaar bestaat. En natuurlijk kijken de ogen dan ook een beetje richting Balotelli. Um, maar dat, dat is dus wel uh, bespreekbaar. En daar, uh, daar hamert Prandelli wel op. Dus hij wil dat eigenlijk niet. Hij heeft overigens ook uh, heel erg lang met een bepaalde opstelling gespeeld. En dat heeft hij onlangs pas veranderd. Dus het kan ook wel een beetje een verrassend uh, spel worden. Dat van die Italianen. En daar moeten ze natuurlijk ook echt wel samenspelen. Dan moeten ze echt op elkaar inspelen om dat te kunnen aanpassen. En dat kan ook tijdens de wedstrijd nog weer veranderen. Dus dan moet je ook wel van elkaar op aankunnen. Want anders dan, dan wordt het een grote chaos. Dat kan het natuurlijk ook nog worden. Hey, we, we hebben dit toernooi, we <laughs> durven niks meer te voorspellen. Want Prandelli heeft ook een, een gedragscode voor de internationals ingevoerd. begrijp ik. Hoe, hoe zie je dat terug in, in de selectie? Nou, hij heeft er niet. Nou, over die solisten dus bijvoorbeeld. Hè, daar is hij heel streng op. En hij heeft ook, uh, ook een beetje over die ja, over de moraal ook een beetje buiten het veld. Uh, heeft hij bijvoorbeeld heel openlijk gezegd dat er nog veel te veel uh, homofobie is in, uh, in, in de Italiaanse voetballerij. Pardon, in het algemeen. Hij zegt ook dat er te veel nog homofobie heerst in de voetballerij. En met name in Italië. Dat hij daarvan af wil. Dat het tijd is dat uh, homoseksuele spelers uit de kast komen. Dus hij probeert ook vooral buiten het veld te werken aan het karakter. En aan, ja, aan, aan de moraal zou je haast kunnen zeggen van de spelers. Dus hij probeert dat een beetje op twee fronten te doen. En zo ja. Is dat dan drukt gebeurd? hij wel zijn stempel. Nee, is niet gebeurd moet ik zeggen. Nee, maar hij heeft het wel openlijk gezegd. Zo. En hij heeft daar wel op gehamerd. Er is ook een boek over verschenen waar hij in uh, waar hij dingen in heeft gezegd en zo en ook het bezoek aan Auschwitz, uh, daar is heel veel aandacht voor geweest en zo. Dus hij, hij drukt wat dat betreft wel zijn stempel op uh, ja op deze Azzurri... Um, ook buiten het veld. Jack Boxtelaar, nog even dan over die ego uh, factor in, in in teamsport zeg je, ik moet niet te veel van die mensen hebben. Een tenniser moet hij dat juist wel hebben of moet hij ook? Of, hoe verhoudt zich dat? Mo nou, als je voor jezelf de Tour speelt, moet je zeker een heel groot ego-factor hebben. Want het is juist een kunst om alles om je heen uit te schakelen. En ik denk dat, het, uh, dat deze mannen die dat verschrikkelijk goed kunnen juist. En dat is wel een, een, eigenlijk een vereiste om, om, dat, uh, om individuele sport juist goed te kunnen. En hoe zie je Robert, Nadal en Djokovic? Hoe, hoe dat zie je bij hen? Hebben ze een verschillend ego in dat opzicht? Nou, weet je, dat zijn natuurlijk echt mannen die, die zo zelfverzekerd zijn in die zin... dat ze gewoon natuurlijk heel goed weten waar, waar ze heel erg goed in zijn. En uh, die, die, die, ja, die zijn iedere dag zichzelf zo aan het verbeteren. En iedere dag bezig, niet met, met iemand anders... maar om gewoon met jezelf, met je eigen sport... jezelf iedere dag beter maken. Ja, verbeteren, ik, vind het ja. Geen, ik vind het geen ego. Het is meer dat je, nou, dat je en, weet van... En, de... en wie gaat er winnen? Want jij weet dat het nou, natuurlijk wel, wij nou, moeten nog is, kijken. Dit is interessant <laughs> deze wedstrijd, want het regent daar volgens mij regelmatig. En dat ja. lijkt mij een beetje het voordeel van Nadal... Maar je ziet nu alweer, die Djokovic is echt ongelopen bijt. Er stond net weer achter en nu staat hij 3-2 voor. Ja. Ja, dus, er is nog niet veel van te zeggen. Maar goed, als ik iets zou moeten zeggen, wat je me natuurlijk gaat vragen... dan zou ik zeggen Nadal, na, gezien afgezien de afgelopen twee weken... Maar met Djokovic weet je het niet. Nou. Uh, uh, Houden je er niet aan vast? En, uh, dat matchfixing is de uitslag in Italië al bekend. He? Wie komt er tijdens straks Italië Spanje? Nee, is nog niet bekend. Maar zoals ik zeg, <laughs> de Italianen zijn redelijk sceptisch. En uh, het zou dus zomaar verlies kunnen zijn. Ze zullen in ieder geval nooit inzetten op winst op Italië. Dus wat dat betreft zijn ze een beetje, uh, ja, ze hebben een beetje bijgelovig hier. Ze zullen nooit snel gokken op winst voor Italië. Het mogen duidelijk zijn: zowel Tom als ik was niet de man die gisteravond <laughs> in dat casino 2,7 miljoen nee. euro won. En ook hier worden we weinig wijzer van. Volgens mij. We zijn nog op zoek naar bronnen, maar we zijn weinig wijzer geworden. Maar ik ga jullie wel zeer danken. Het ligt uit Italië. En een mooie wedstrijd natuurlijk ook in die hele Italiaanse omgeving. Daar in Jack Bokstra. Jij zit nog wel een paar uurtjes te kijken, denk ik. Zeker al. En, weten. En, het gaat nog wel even duren ja, dit. Het gaat nog wel even duren. Dank je wel. Graag gedaan. Het weer in Parijs, Marco Vouve. Ik heb je even gevraagd om naar de... Bij een radar boven de Franse hoofdstad te kijken. Wat levert dat op? Ja, dat levert op zich uh, niet zo heel veel bruikbare informatie op. Want het zijn steeds schamschoten. Uh, af en toe valt er een klein beetje neerslag. De meest intensieve neerslag zit ten zuiden van Parijs en ten zuidwesten van Parijs. Maar ik durf mijn geld er niet op te zetten dat het droog blijft. Dus als we het toch over gokken gaan hebben, dan, ja. uh, dan is dit echt een. Uh, nou ja, ook weer zo'n randgevalletje dubbeltje op zijn kant. Uh, het kan goed gaan. Ik denk ook dat het nog wel eventjes uh, zo doorgaat. Maar ja, ik zie ook af en toe al wat paraplu's op de tribune verschijnen. En dat zijn natuurlijk nooit goede tekenen. Want er werd over gesproken om eventueel die finale naar morgen te kunnen verplaatsen. Maar hoe ziet de weersvoorspelling voor Parijs eruit morgen? Ja, een beetje hetzelfde verhaal als vandaag. Het is buiig. Uh, een, vandaag met een redelijk gesloten wolkendek. Morgen zou dat misschien iets meer gebroken moeten zijn. Met een uh, beetje meer zon tussendoor. Maar ook voor morgen is het zeker geen garantie dat het droog blijft. Dus ik zou zeggen, uh, probeer het zoveel mogelijk uit te spelen. Want uh, dat uitstel dat uh, nou ja, af er afstel van komt. He. Je weet het, het spreekwoord zegt van wel. Uh, dus het zou in dit geval ook maar zo kunnen. Dat het morgen niet veel beter is dan vandaag. Hoe is het in Nederland? Waar wij, we hebben geen raam hier dus we hebben geen idee hoe het er buiten aan het, nou, het, het Buiten ziet het er uh, op sommige plaatsen prachtig uit, vooral een uh, brede kuststrook. Uh, we hebben natuurlijk nog relatief koud zeewater en dan is het vaak vrij helder aan zee. In het binnenland hebben we wel stapelwolken gehad, maar op de meeste plaatsen is het droog. Uh, we zien wel dat vanuit het zuiden de bewolking langzaamaan wat begint toe te nemen. Nou ja, en dat is dan voor morgen ook voor ons niet al te goed nieuws. En op de wat langere termijn, want ik hoorde ergens dat het weer in ieder geval een beetje warmer gaat worden. En zodat het heel voorzichtig nog dat woord sportzomer toch mogen blijven gebruiken. Zeg maar. Het zal ongetwijfeld een keer zomers worden in Nederland. We hebben natuurlijk nog uh, meer dan 60 dagen te gaan. Dus wat dat betreft uh, komt het nog wel een keer goed. Maar we moeten voorlopig even door een dal heen. Vandaag en morgen temperaturen van zo'n 19 graden, dat is normaal. Maar de dagen daarna uh, zitten we even aan een graad of 16. Het is wel zo dat we morgen de meest uh, zware buien krijgen. Met misschien ook wel onweer en hagel in het zomer. Erbij dinsdag is het ook nog een redelijk natte bedoeling, maar daarna krijgen we twee droge dagen. En als dan later in de week de temperatuur gaat oplopen naar 20 graden of zelfs meer, zien we helaas ook de kans op een bui weer wat toenemen. Ik heb het gevoel dat deze maand juni ongelooflijk nat is. Ja, het is heel verschillend in het noorden van het land. Valt het met die neerslag erg mee, in het zuiden van het land hebben we op sommige dagen al meer dan 25 mm gehad. En heb je er dan twee of drie op rij, dan zit je al aan de maansom. Dus in het zuiden is het wel behoorlijk nat, in het midden ook nog wel, maar in het noorden van valt het met de eerste hoeveelheden tot nu toe erg mee. En even grote lijnen als ik naar Zuid-Europa vlucht... heb ik dan wel gewoon lekker dat ik erop kan rekenen. Ik wil naar de zon. Ja, Griekenland en Turkije wel. Daar is het prachtig weer. 30 graden en meer en volop zon. In Spanje en Portugal in het noorden soms eventjes wat wisselvallig... maar in het zuiden ook warm. En in datzelfde gaat eigenlijk ook een beetje voor Italië. Nou, nou Marco Verhoef weet ja. alles weer. <laughs> Goed voorbereid hier. Het sporten <laughs> gaat gewoon verder. De ronde van Zwitserland uh, heeft nog 26 kilometer te gaan. In Parijs wordt getennist. In die tweede set is geen regen. Daar op dit moment 3-2 voor Djokovic in de tweede set. En in het volgende uur komt ook sportpsycholoog Rico Schuijers langs... om eens even met ons te praten over wat je zoal zou kunnen doen na zo'n nederlaag. En je hebt nog een paar dagen. Kortom, blijf aan de lijn bij uw toestel. Zomer en het EK voetbal. Zometeen in groep C om 6 uur Spanje-Italië. En om kwart voor 9 Ierland-Kroatië. Morgen om 6 uur in groep D Frankrijk-Engeland. Gevolgd door Oekraïne-Zweden en om kwart voor 9. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.